Ook in de Verenigde Staten waren er problemen bij een festival vanwege noodweer. In Chicago is het terrein van popfestival Lollapalooza enige tijd ontruimd geweest. Zo'n 100.000 bezoekers zochten een veilig heenkomen in kroegen in de binnenstad... of in ondergrondse parkeergarages die door de autoriteiten waren aangewezen als schuilplaats. Na twee uur werd het festival hervat. Op de website bedankte de organisatie bezoekers voor hun medewerking tijdens de ontruiming. Het driedaagse festival Lollapalooza begon vrijdag. Vandaag zijn er optredens van onder andere Frans Ferdinand en de Rattle Chili Peppers. Lollapalooza is een van de grootste festivals ter wereld. In China zijn bij een landelijke politieactie tegen nepmedicijnen... bijna 2000 mensen opgepakt. In totaal werd er voor zo'n 150 miljoen euro... aan namaakproducten in beslag genomen. Dat hebben de Chinese autoriteiten bekendgemaakt. De verdachten maakten reclame voor hun namaakmedicijnen... op internet, televisie en in kranten. Daarin werd gezegd dat de middelen onder meer hielpen... tegen diabetes en een hoge bloeddruk. Maar volgens de autoriteiten veroorzaken de nepmedicijnen... in werkelijkheid nierproblemen, schade aan de lever en hartfalen.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 Brandweer in Zuid-Holland adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rookwolken. Veel mensen die terugkwamen van een avond stappen kwamen naar de brand kijken en werden op afstand gehouden. Diverse brandweerkorpsen zijn uitgerukt met groot materieel om het vuur in het leegstaande pand te blussen. De brand brak rond één uur vannacht uit. Het gebouw is grotendeels verwoest. Niemand raakte gewond bij de brand in Rijnsburg.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 Militairen uit Nieuw-Zeeland proberen de lokale autoriteiten voor te bereiden... om zelf de leiding weer in handen te nemen. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps... zijn carrière afgesloten met zijn achttiende gouden medaille. In zijn laatste race won de Amerikaan gisteravond met drie landgenoten... de viermaal 100 meter wisselslag. In totaal won de 27-jarige Phelps 22 medailles. Daarmee is hij de succesvolste Olympier ooit. En Ranomi Jojo won in Londen haar tweede gouden medaille op deze Spelen. Nadat ze eerder al goud had gewonnen op de 100 meter vrije slag... was ze ook de snelste op de 50 meter. Maar alleen Veldhuis veroverde brons op die afstand. Nederland heeft nu op de Spelen acht medailles gewonnen. Driemaal goud, eenmaal zilver en viermaal brons. In het atletiektoernooi toernooi prolongeerde de Jamaicaanse Shell en Fraser... haar Olympische titel op de 100 meter. En vanavond strijden de mannen in de finale van de 100 meter sprint. Het weer wisselend bewolkt en aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer. Later vandaag verplaatsen de buien zich naar het binnenland. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in Limburg. Morgen en dinsdag blijft het wisselvallig. Woensdag wordt het wat droger en gaan de temperaturen waarschijnlijk iets omhoog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1 EO. Dit is de Zondag. Embert Messelink. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Een programma waarin elke zondagochtend een inspirerende Nederlander te gast is. En vanmorgen is dat de Rotterdamse kinderrechter Sonja de pauw Van harte welkom bij ons. Afgelopen voorjaar hebt u na 32 jaar werken afscheid genomen. Maar stiekem treedt u toch nog af en toe op als kinderrechter. Is het heel moeilijk om hem gewoon mee te stoppen? Ja, gelukkig mag ik, zei het al niet stiekem, maar mag ik nog wel wat aan het werk blijven. En daar ben ik heel blij mee, om helemaal te stoppen. Daar kan ik voorlopig nog even niet aan denken. Nee, waarom niet? Het is een, een mooi vak, uh, wat uh, zo van tijd tot tijd ook voldoening geeft. En dat, dat willen wij natuurlijk allemaal graag, uh, als we dat in ons werk kunnen vinden. En ja, ook al, je hebt echt het idee dat je het wel bijdraagt aan... Uh, nou ja, een deel van de maatschappij waar dat uh, best uh, nodig is. Ja, want u bemoeit zich met jonge boefjes? Of, of, of is dat eigenlijk uh, te makkelijk? Zeg? Moet je zeggen, het zijn jonge boeven? Uh, gelukkig uh, zijn het vaak jonge boefjes. Um, en ja, het, het streven van ons is om uh, ervoor te zorgen dat het daarbij blijft. En dat ze niet uitgroeien tot de echte criminelen. En dat is, uh, ja, dat is het mooie omdat dat in elke zaak toch opnieuw weer te proberen. En natuurlijk lukt dat lang niet altijd. Maar uh, in een deeltje toch wel. En ja, daar moet je aan blijven werken. Ja. U spreekt een straf uit, die ondergaan ze. Uh, daarna hangen ze ongetwijfeld ook wel weer rond... op dezelfde plekken als voorheen. U komt ze misschien zelfs wel tegen... in de metro of bij de supermarkt. Herkennen ze u? Hebt u een persoonlijke uh, band met ze? Ja, ja gek genoeg is dat zo. Uh, ja, ik woon in een wijk waar... Uh, de vrij veel Marokkaan wonen. Um, en ja, dat, dat, die Marokkaanse jochies... die uh, maken een belangrijk deel uit van onze cliëntelen. En um, ja, ze herkennen me. En met name in de metro, als ik uh, vanuit mijn werk naar huis ga... het komt wel eens voor dat ik word aangesproken door, door zo'n knul. En, uh, ja, Lijkt me ook wel even schrik Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ze zijn altijd heel aardig... Ja? Uh, eigenlijk euh, ja zelfs hartelijk. Ze vinden het duidelijk leuk om je te zien. Uh, het maakt wel uit of ze alleen zijn of in een groepje. Als ze in een groepje zijn, dan moeten ze natuurlijk wel nodig stoer doen. Maar ook dan... Uh, maar wat gebeurt er als een groepje stoer doet? Als je langs komt wat gebeurt er dan? Ja, om te beginnen zeggen ze dan wel eens tegen hun vriendjes... kijk, dat is mijn kinderrechter. Dan, maar dan zijn ze... Ja, echt tot mijn verbazing uh, over het algemeen. En het is natuurlijk. Uh, ja, ik zeg nu niet dat ik ze elke dag tegenkom. Maar het, komt, het komt toch alles voor. Uh, dat ze zeggen. Ja, ik ben bezig met mijn werkstraf. En het gaat goed hoor. Uh, nou, ze, ze zeggen. Ze doen vaak moeite om even iets vriendelijks te zeggen. En in elk geval willen ze laten merken. Uh, dat ze je kennen. En dat vinden ze wel leuk. Ja. Ik zou dan denken, je schaamt je wanneer je uh, je kennis horen... dat je met de rechtbank in aanmerking gekomen bent. Maar uh, nee, daar zitten ze helemaal niet mee. Ze ja. vinden het dan wel leuk om uh, iemand tegen te komen die ze kennen. En, ja, nou, ik, ik vond een grappig voorbeeld wat dat betreft. Ik had dus mijn, uh, mijn arm gebroken, dat is alweer wat jaar geleden. Ik liep in, uh, in zo'n heel verpand door het Centraal Station in uh, Rotterdam. En uh, op een gegeven moment voelde ik zo'n beetje zo'n arm om me heen... in een geel, knalgeel jek en dus ik draaide me om. En dat was een kennelijke ik niet zo heel jong schat, om een jaar of 17. En die zag toen mijn arm in verband. En die, ja, die schrok echt. Die zei, oh mevrouw, wat is er gebeurd en wat erg. En het komt toch wel helemaal goed. Nou, ik realiseerde op dat moment dat mijn eigen vrienden en kennissen... eigenlijk niet op die hartelijke manier reageerden als deze, deze klanten. Ja, dat, dat is dan toch wel heel erg leuk. En dan merk je dat, um, ja ook al deel je straffen uit... dat het toch een beetje, uh, ja, voor veel jongeren is het ook wel... Ja, nou ja, part of the deal, zou ik maar zeggen. Of ze, hebben, ze, ze beseffen heus wel, wanneer ze verkeerd bezig zijn... dat ze het risico lopen om gepakt te worden, gestraft te worden. En dat nemen ze dan eigenlijk uh, heel sportief. Ja, straffen en toch een relatie onderhouden met de boefjes. Daar gaan we het straks over hebben. The sea, the quiet of December, to the deep time. Winter from her leaving van William Fitzsimmons. U luistert naar Dit is de Zondag... en mijn gast vanmorgen is 32 jaar lang actief geweest als kinderrechter in Rotterdam. Sonja de pauw Hoeveel jongens en meisjes hebt u in die jaren lang zien komen? Bij oh, mijn afscheid uh, heb ik dat even heel snel uitstaan rekenen... maar ik ben dat weer vergeten. Maar dat zijn er heel veel. Uh, Duizenden? Dus kan, ja, dat, dat, dat denk ik wel. Uh, tijden Dat er nou zo'n drie, twee à drie zittingen per week. en uh, kan ik zeggen per zitting. toch wel zo'n zo tien uh, jongens meestal en soms meisjes. 25, 30 in de week? Dat, ja, nou ja, u kan misschien sneller rekenen. 32 jaar ik. lang, dat gaat me niet lukken. <laughs> ik zal het straks nog even uitrekenen. Maar het zijn er veel geweest. Was het uh, rijp en groen gevarieerd door elkaar heen? Of uh, ziet u toch een, een overwegend zelfde soort type jongeren langskomen in al die jaren? Um, ja, ik, ik zit nu even te denken, bedoelt u strafzittingen of bedoelt u de kinderbeschermingszittingen? Uh, nou, laten we maar focussen op die strafzittingen. strafzittingen uh, als je het hebt over ja. achtergrond, opleiding, etniciteit, mentaliteit. Zijn het een beetje dezelfde soort jongeren? Uh, over het algemeen um, zijn het toch jongeren die um, op het vmbo uh, onderwijs uh, zitten. Of helaas helemaal niet meer naar school gaan. Uh, Af en toe zit er best wel eens een uitschieter tussen. Havol uh, Atteneum. Enkel, enkel keertje, dus een gymnasium, maar dat is een, eens in de zoveel jaar. Een gestudeerd boefje. Uh, ja, uh, het, het komt overal voor, natuurlijk. Uh, maar in het algemeen is het, is het toch zo dat uh, jongeren die in, in een omgeving wonen... waar uh, ja, op een wat, wat gemakkelijker manier gesproken wordt over criminaliteit... Waar uh, iedereen wel eens ergens in de familie, misschien of in elk geval in de buurt, iemand kent die uh, ook gestraft is. En wat best een, waarschijnlijk een aardig iemand is, daar wordt het toch wat gemakkelijker. Uh, ja, die stap gezet. Verder natuurlijk vaak. Uh, uh, toch wel financieel wat, uh, wat minder gunstomstandigheden... wat toch ook altijd uh, wel een rol speelt, die kinderen. Ja, ze zien um, dat de vriendjes in de merkspullen lopen... hebben de tijd gehad dat ze allemaal de Nike's wilden... en er is altijd wel iets wat ze heel graag willen hebben. Uh, nou ja, maar het is van het uh, afpakken van, uh, van scooters en dat soort dingen. Ja, het heeft natuurlijk ook wel iets te maken met de financiële mogelijkheden... Um, en minder, minder toezichtig ook vaak. De sociale controle ja. in heel veel buurten, heel veel gezinnen... houdt een beetje op bij de voordeur. Ja, en dan zie je dat die jongeren toch eerder tot criminaliteit vervallen... dan uh, ja. die in wat, ja, wat beschermdere, kleinere gezinnen. Nou. Ja. U zit het allemaal heel rustig te vertellen. U, u lacht er ook bij. Uh, ik, ik zie volgens mij nu dat u wel geniet van uw vak. Toch, ja. het is ook niet niks wat u dan week in, week uit ziet langskomen. Was het soms ook moeilijk om vol te houden? Nee, helemaal niet. Nee, daarom wil ik ook helemaal niet stoppen. Uh, ja, u merkt wel dat dus u zegt geniet. Nou, het, het zijn eigenlijk allemaal wel aardige kinderen. Daar, ook daar zijn natuurlijk uitzonderingen. Er zit er heus wel eens een, wat wij dan zeggen een rotjochje tussen. Maar het zijn toch uh, allemaal zijn vaak... ontspoorde kinderen? Ja, heel, helaas gaat het heel vaak. Uh, daar kwam die, ik net nog niet helemaal aan toe. Want, maar want vaak die zijn vaak niet zo aardig meer. Nou, dat is niet waar. Die zijn vaak ook heel aardig. Die kunnen heel aardig zijn. Het zijn wel vaak jongens met stoornissen. En meisjes, maar meestal dus jongens. Dat, dat moeten we ons wel realiseren. Vaak een laag IQ. Dus afgezien van die sociale uh, context, die uh, nou wat minder gelukkig is dan, uh, dan nou, bij de kinderen die het wat beter getroffen hebben. Maar ook is het, uh, de, de intelligentie vaak nou, beneden 100. Wij zien echt zelden een jongere uh, van 100 of meer. Het is heel vaak uh, ja, tussen de 60 en de 80. En dan komen ze heel verstandig over, he, streetwise. En als ze zo'n verhaal vertellen, dan denk je, nou, niks mis mee. Maar ja, dan moet je realiseren dat ze eigenlijk... nou, ik gebruik het woord, maar even toch een beetje dom zijn... en in elk geval niet de uh, gevolgen van hun daden zo overzien. He. Jongeren ja. zijn sowieso vaak veel impulsiever dan volwassenen... Ja, en als je sowieso al moeite hebt met uh, oorzaak en gevolg te onderscheiden... dan doe je veel eerder ja, stomme en dus ook verkeerde dingen. Deze jongeren doen ook heel vaak heel domme dingen. Doen ook heel vaak gevaarlijke dingen. Maar ja, ook criminele dingen. Ja. Houdt u wel een beetje van de jongeren? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja. ja wat ik net zei. Ze zijn vaak heel... Uh, ja, door misschien ook hun eenvoudige, uh, wat eenvoudige geest... vaak heel open en, en, uh, nou ja, en hartelijk... En ze komen ook vaak wel uit voor hun fouten. Dat is wel uh, iets wat we helaas niet altijd zien. Daar kunnen we zo op terugkomen. Dat is best wel een probleem van de jongeren die ontkennen. Maar het gros. Geeft het wel toe, komt er wel voor uit. Ja, het draait natuurlijk altijd om hun aandeel heen. Het was altijd het vriendje dat toch het ergste deed. En het komt altijd door de omstandigheden en niet aan hunzelf. Maar ja, je kan er toch wel met de jongeren over praten. Wat dan de bedoeling is, dat je ze toch duidelijk maakt... dat zij een aandeel gehad hebben, dat zij een keuze gemaakt hebben... door deel te nemen aan iets verkeerds. Want meestal begint het met meelopen, hè, ergens aan meedoen. Ja. En pas euh, nou ja, als ze een aantal jaar wat minder gepakt worden... Ja, dan gaan ze een keer zelf euh, in hun eentje de verkeerde plannen maken. Maar het begint toch vaak met meelopen, zich over laten halen. Ja, en als ze dat euh, dan toch... Ja, nou, wij proberen in elk geval hun in te laten zien... dat ze daar, euh, dat ze een andere keuze hadden kunnen ja. maken. Want, want, want als u zich betrokken voelt als kinderrechter bij het leven van al die kinderen, die jongeren die langskomen. Vraag me af, kun je dat wel echt permitteren? Want je moet toch ook die afstand bewaren en je moet streng zijn. Je moet straffen, je moet rechtvaardig zijn enzovoort, dat soort dingen. Ja. Kun, kun je echt betrokken zijn? Kun je van ze houden? Ja, ja dat, en ik, ik heb dat van, uh, van pedagogen gehoord. En uh, ja, met name professor Weijers heeft de laatste jaren ons... Uh, he, ook mijn I mijn hart, Weijers, hoogleraar kinderbescherming, ja, als ik het wil. Ja, ons uh, veel cursussen gegeven en ons daar heel veel op geleerd. Maar goed, het is iets wat natuurlijk best al, al lang in de pedagogiek bekend is. Dat, dat het heel belangrijk is om de daad te scheiden van de persoon. En je kan dus uh, iemand het idee geven dat je hem als persoon waardeert... maar dat je zijn daden ja. afkeurt... Ja. En, uh, maar, nou, maar, maar, maar hoe groot is het risico dat je dan op een of andere manier... toch een beetje gaat bagatelliseren wat ze gedaan hebben? Als, als ja. ik maar één, één uitspraak van u mag citeren. U, u hebt een keer gezegd, het zijn snotapen, geen rotapen. Ja, ik oh, ja. weet dat niet meer, maar dat zou goed kunnen. Ja. Nou ja, dat is denk aan het slachtoffer. Hè? Dus, en dat is ook uh, wat je bij de jongeren dus uh, teweeg moet proberen te brengen. Ja, misschien dat, toen jij dacht, uh, ach... Uh, in een braakje zetten, of wat ik, wat ik ook wel eens als voorbeeld geef: de jongens die zien een, een tasje lopen op straat en die zien niet dat daar iemand aan vast zit die misschien wel uh, nou wat ouder is of heel aardig is of ook niet zoveel geld heeft. Ja, maar dan denk denk ik, tasje. natuurlijk zien ze dat. Nee. Ze zien daar een mens lopen met een tasje en ze denken: die nee. tas is voor mij. Nee, op zo'n moment zien ze, dat, zien ze dat niet. Daar de, dat, dat wil ik best geloven en dat dus de kunst is. En als het goed is, leren ouders uh, hun kinderen dat soort zaken. Maar dat gebeurt gewoon niet altijd. En dan, euh, ja, dan moeten ze dat van ons horen. En ik weet, dat is, ja, ook op mijn begintijd was ik zelf ook heel verbaasd... Euh, dat ik een keer tegen zo'n jongen zei van... ja, maar als het nou jouw oma was... en dat, dat ik zag dat de jongen daar echt helemaal nooit aan gedacht had... dat dat de mogelijkheid was... oh ja, dat is dan mevrouw, dat is misschien wel iemands oma... het zou ook mijn oma kunnen zijn. Nou ja... En op op zo'n manier raak je dan zo'n jongere en zet je ze toch een beetje aan denken. En ja. dat helpt misschien. Ja. Ja. U hebt het 32 jaar lang kunnen volgen, jaar in jaar uit. Uh, dan krijg je ook zicht op de ontwikkelingen in die jeugdcriminaliteit en alles wat er gebeurt. Um, ik las ergens, um, het is ongeveer 15% van de jongeren die ja. ontspoort, waarmee het niet helemaal goed gaat. Ja. Maar met die 15% is het wel steeds ernstiger geworden. Klopt dat? Is het harder, is het gewetenlozer, ja. gevoellozer ja, wat dat... ze doen? Dat, dat vind ik gevaarlijk om te zeggen. Want ik weet dat er uh, wetenschappers zijn die zeggen dat dat niet waar is. Ja, in mijn ervaring wel. Ik vind wel dat, uh, uh, ja, dat er uh, sowieso meer geweld uh, wordt toegepast. Vroeger was het toch zo die 15%. Ja, er werd natuurlijk wel gevochten onderling uh, door jongeren. Maar dan was de criminaliteit toch meer... Uh, uh, ja, diefstallen, inbraakjes in, in, in bedrijven. of, of geld steden uit de kassa van winkels, dat soort zaken. Maar het, het, het meedogenloze uh, toepassen van geweld. dat is toch iets wat, wat ik in elk geval wel uh, ja, heb waargenomen, meen te hebben waargenomen. dat dat is toegenomen ja. in de jaren. Ja. Hebt, hebt u daar zelf op ingesteld? Hoe, hoe hebt u zich dan ontwikkeld als kinderrechter? Bent u ook strenger gaan straffen? Um... Nee, ik denk niet dat, dat we op die manier, uh, ja, dat je het zo kan zeggen. Uh, maar we zijn wel in meer zaken wat, wat zwaardere straffen gaan uitdelen. Omdat er gewoon meer zaken zijn waar dat geweld uh, in voorkomt. Vroeger was het een grote uitzondering, kwam natuurlijk ook voor. En ja, uh, nou met name de toch uh, wat ernstige gestoorde jongeren die uh, overgaan tot medogeloos geweld. Die is een wat, wat, wat, wat is medogeloos geweld? Wat komt u tegen? Ja, wat, wat ik bijvoorbeeld een heel akelig delict heb gevonden... dat is uh, een groepje jongens, volgt een, een, een, meestal een oudere, vanuit de supermarkt. Uh, schat dan in dat zo iemand alleen woont. Hè. Ze hebben daar vaak best wel feeling voor. Volgt zo iemand, wacht tot, uh, tot zo iemand binnen is. Stellen zich dan op naast de voordeur. Eén belt aan... En uh, zo'n oude dame of, of uh, meneer is dan nog bezig de boodschapjes op te ruimen. Doet heel vaak uh, niet vermoedend de deur open. Die ene jongen stapt naar binnen. Er stappen er nog drie, vier, vijf mee naar binnen. En zo'n man wordt dan tegen de grond geslagen. Vastgebonden. Uh, soms een, een mes op de keel. Als hij niet snel, ja van angst misschien niet snel, zijn pincode wil geven. of wil zeg maar zijn geld ligt. Als hij dat dan allemaal wel gezegd heeft. Dan wordt hij daarna nog eens in elkaar getrapt. Ja. Dat vind ik dus verschrikkelijk. En ja, dat zijn toch jongeren die, als je ze op straat tegen zou komen... in hun eentje misschien best vriendelijke jongens zijn... maar die dan in een groepje overgaan tot dit soort delicten. Dat vind ik heel akelig. Dat zijn toch geen snotapen? Nee, dat zijn geen snotapen. Dat reken ik onder de heel akelige, ernstige delicten. Dat zijn dan meestal wel jongeren van boven de 16. Dat zijn de hele jonkies dan gelukkig nog net niet. Maar dat is erg. En die zijn ernstig ontspoord. En uh, ja, die kregen vroeger ook al best heel fikse straffen. En daar zijn er wat meer van gekomen van dit type. Ja. Helaas. Ja. U vindt uh, eigenlijk dat de opvoeders uh, wat meer aan de bak moeten. Hè? Uh... Dat hebt u gelezen. Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Ja, ja, ja. Want, de, de, laten we zeggen, bij um, u uh, is eigenlijk het putje waar alle ellende uiteindelijk terechtkomt. En dan ja. spreken we als maatschappij een straf uit. Uh, ja. En die moeten ze ondergaan. Ja. Maar er zit natuurlijk een enorm verhaal voor. En waar begint het? Ja, heel, heel jong. Um, dat, dat klopt. Ik uh... Ik, ik, heel vaak uh, kan je het al aanzien komen. Uh, als moeders in, uh, in moeilijke omstandigheden een, een kind ter wereld brengen, dan, uh, ja, dan kan je op je vingers uh, natellen dat het moeilijk gaat worden. Zeker als ook de verstandelijke ontwikkeling van die moeder wat minder is. En dan misschien ook wel van, uh, van oma. En, nou, dan heeft zo'n kind al een zware start. En daar zou extra, en dat gebeurt gelukkig ook wel, er wordt daar uh, zeker extra begeleiding uh, op gezet. Um, maar ik denk dat we daar nog, nog alerter op moeten zijn. Um, en en uh, dat, dat, dat moment dat zo'n kind... Um kan gaan uitgroeien tot... Uh, nou ja, mogelijk toekomstig uh, boefje, zeg ik dan maar even. Ja. Dat moet je wijzen. En het begint vaak met heel kleine dingetjes. Het begint uh, met, met pesten op school. Het begint met speelgoed afpakken van uh, het buurkindje... In de, in de zandbak, bij wijze van spreken. Ja, is, en is natuurlijk is het op doen dat alle niveau kinderen dat. dat? Precies. Ja. ja, natuurlijk doen alle kinderen dat. Maar deze kinderen doen dat toch anders. En als je, daar, als je dat ziet... en bijvoorbeeld peuterleidsters zien dat... Uh, in elke groep die ze hebben is wel, wel één of twee uh, kindjes waar zo'n zo peuterjuf zich terecht zorgen over maakt. Het zijn dan vaak de meisjes die iets stilletjes in een, hoek, in een hoekje zitten. En dat zijn de jongetjes die net iets agressiever... dan de andere spulletjes afpakken. Ook ja, eh, grenzeloos zijn. Eh, uit, dan al uit hun dak gaan als ze niet krijgen wat ze hebben willen. Ja, en dat zijn kinderen die op dat moment eigenlijk al zorgen hebben. En misschien is zich dan een stoornis aan het ontwikkelen. Waar uh, op zo'n moment, ja, het is dan waarschijnlijk ook wel niet te verhelpen. Maar met uh, de nodige aandacht het toch wel een beetje binnen de perken gehouden kan worden. Ja. Zit het op dat vlak erg mis wat u betreft? Uh, laat, laten we mensen allen als ouders, als uh, onderwijzers uh, grote steken vallen? Ehm um... Ja, dat grote steken laten vallen, dat lijkt er ook bijna alsof je het uh, de, maar de schouders erover ophalen en het bijna opzettelijk doen. Maar dat aan de zorgen die er zijn soms niet uh, voldoende aandacht besteed wordt. Ja, ik heb weleens op een, op een kinderboerderij een, een uh, oppasser daar um, gehoord. Dat hij ziet dat sommige kinderen daar uh, echt heel bewust dieren uh, komen mishandelen. En dan, die, hij uitte zo zijn zorg. Ja, wat doet u daar dan mee? Ja, wat moet ik daar nou mee doen? Ja, dat is toch heel ernstig. Op zijn minst kan u dat toch wel ergens melden. Nou, die had dus geen idee wat hij daarmee aan moest. Maar dat zijn signalen. Uh, die uh, aanleiding geeft tot je echt grote zorgen te maken over zo'n kind. We weten dat ja. nu zo langzamerhand ook wel, dat diermishandeling inderdaad een, een signaal is. Maar ook toen dat de wetenschappers dat nog niet hadden vastgesteld. Ja, ik dan denk dat kan je toch op je klompen aanvoelen. Een beetje intuïtie en je hebt goed horen dat daar iets mis iets is. Spreek die ouders erop aan, uh, leg het... contact met een, met een onderwijzer, maak je met elkaar zorgen, uh, doe wat. Ja. En doen we dat? Of, nee, of, dat doen of vinden nee. we dat allemaal moeilijk? We doen het te weinig. We weten ook, denk ik, te weinig... Uh, hè, ook als, als beroepsopvoeders, professionele opvoeders... toch net iets te weinig uh, wanneer je terecht zorgen maakt. Ik denk dat dat niet-pluisgevoel... dat dat best wel ontwikkeld is bij al die uh, peuterleiders en ja. leerkrachten. Maar wanneer is het nou zo dat je aan de bel moet trekken? Ik denk dat we dat, dat te weinig weten met elkaar. En dat er dan ook te weinig opvolging is... Hè, die dat dan serieus aanbrengt. Het is dus bij ons wel... In, in ons land wel snel uh, een beetje alles of niets. Hè? Dus ja. wanneer er dan aan de bel getrokken wordt, dan denken we ook dat er onmiddellijk de Raad voor de Kinderbescherming uh, komt en het kind uit huis haalt. Ja, dat is niet zo. Er zijn ontzettend veel stappen tussen te ja. zetten. Ja. Nog even opnieuw een citaat van dezelfde Ido Weijers... die u net al eh, ja, aanhaalde. Ja. Die zei, in Nederland zijn we alleen maar intensiever gaan opvoeden. Uh, we besteden meer dan uh, twee keer zoveel tijd... aan zorg en opvoeding dan dertig jaar geleden. Nederland is kampioen, kampioen opvoeden. Zoiets zei hij. Ja, ja, Klopt ja. dat dan helemaal niet? Um, ja, ja in mijn, zoals ik het zie, is het verbrokkeld. Uh, gebeurt het zeker wel. En zijn er fantastisch goede initiatieven. Die zijn er zeker. Um, en ja, wie weet wat, dat, uh, wat die allemaal aan, aan preventieve werking hebben. Dus wat we gelukkig dan niet meer zien. Want het is wel een feit dat het, uh, het aantal uh, boefjes dat, dat zeker niet is toegenomen. En dat volgens sommige berekeningen het zelfs wat afneemt. Dus dat is ook wel zo. En het zou best kunnen dat door uh, dat wat intensievere, dat verveel van de hele uh, lichte problemen... Dat, uh, dat we die wel uh, nou ja, kwijt zijn, of dat we die in goede banen weten te leiden. Maar ja, we blijven wel zitten met uh, hetzelfde, gro hetzelfde aantal criminelen, maar wat wel akelige feiten pleegt. Ja. Dus ergens doen we toch iets nog ja. niet helemaal goed. Zou het in de loop van de opvoeding eigenlijk wat strenger moeten? En als het bij u komt, liefst wat milder? Is dat ongeveer wat u zegt? Ja, dan komen ze niet meer bij mij, denk ik. Nee, nee, nee. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Als, ja, zo, nee, zo dat zou, op, als ik op die manier moet stoppen met werken, dan ben ik heel blij. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar is, is, is, is dat... Um, um, bedoel, u zegt dat af en toe, u zei het ook in uw reden toen u afscheid nam, dit voorjaar. Van, um, um, ouders zouden wel wat strenger mogen opvoeden. Um, ja, daarmee verander je natuurlijk die cultuur niet zomaar door het een keer te zeggen. Wat, wat zou er moeten gebeuren? Ja, dat is uh, die, niet mijn vak om daar adviezen in te geven. Um, ja, om, om nou te zeggen, ouders moeten strenger opvoeden, misschien heb ik het zo wel gezegd hoor. Maar um, dan denk ik toch eerder aan alerter um, en um, eerder uh, de juiste hulp weten te vinden voor uh, kleine problemen. We zouden ook, uh, denk ik, toch meer uh, betere uh, opvang moeten hebben voor uh, kinderen met stoornissen. Um, meer geïntegreerd. Uh, dus uh, niet zo lang mogelijk, maar gewoon laten meedraaien. En ze dan, op uh, ja, een gegeven moment als het echt niet meer lukt, uh, ja, misschien zelfs in een, in, een, uh, in een instelling een opvoeding moeten laten ja. krijgen. Maar uh, jonger beginnen met uh, die stoornissen te behandelen in de thuissituatie. Ja. En dat gebeurt toch nog weinig. Ouders uh, haken vaak af, dan ook in dit, in dit ja. soort uh, gevallen. Eigenlijk ziet u het een beetje somber in. Nee. nee, hoor. Nee. <laughs> dat, is te, dat, is te veel, dat is te veel gezegd. <laughs> maar ja. toch, het is nou, wel een, een serieus punt voor u. Ik vind het een serieus punt en ik denk dat, we er ook, dat het, het zou helpen als we, als we hiermee zijn. En niet alleen maar, want dat, uh, dat wordt dan al gauw gezegd, dat het is om uh, de criminaliteit te bestrijden. Maar ik denk dat, die, dat dat ook gelukkiger mensen worden als je jonger begint op de juiste manier uh, stoornissen te signaleren en te behandelen, dat voor de kinderen zelf uh, maak je het makkelijker. Ze hoeven niet meer zo vreselijk uh, te pesten op school... en ze hoeven niet meer zo zeg maar, uh, ja, jaloers te zijn op andere kinderen. Het is in het gezin makkelijker, het is voor die ouders prettiger. Uh, nou ja, ik denk dat iedereen een beetje gelukkiger van wordt. Ja. Straks na half acht uh, praten we met u verder. Dan laten we een naam vallen die iedereen kent. Dat is Samir A, een van de jongeren oh. die uh, bij u uh, in de zaal heeft gestaan. Maar het is nu half acht. Tijd voor het overzicht van het nieuws. Gelezen door Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. In Mexico is een generaal en oud-staatssecretaris aangeklaagd wegens corruptie. Generaal Angeles Dalharen kreeg in de tijd dat hij staatssecretaris van Defensie was... maandelijks een half miljoen dollar van een drugskartel. In ruil daarvoor speelde hij geheime informatie door over de strijd tegen de drugskartels. De generaal zou aan het kartel onder meer informatie hebben gegeven... over de verblijfplaats van de grootste concurrent. Op het Dickie Woodstock popfestival in Steenwijkerwold... in de kop van Overijssel zijn gisteravond zo'n 15 gewonden gevallen... door het instorten van een grote feestent. Elf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie hebben de meeste kneuzingen en botbreuken. Ooggetuigen zeggen dat het weer opeens omsloeg. De tent waar zo'n 150 mensen in stonden... werd door de wind opgetild en stortte voor een groot deel in. En in China zijn bij een actie tegen nepmedicijnen bijna 2.000 mensen opgepakt. De politie nam voor zo'n 150 miljoen euro aan namaakproducten in beslag. De verdachte maakte reclame voor hun namaakmedicijnen op internet, televisie en in kranten. Daarin werd gezegd dat de middelen onder meer hielpen tegen diabetes en een hoge bloeddruk, maar de medicijnen veroorzaakten in werkelijkheid nierproblemen, schade aan de lever en hartfalen. Dat is het nieuws op dit moment. Het weerbericht van Weeronline. Er staat vandaag een dagje wisselvallig zomerweer op het programma. Dat betekent zon, stapelwolken en af en toe buien. Vanochtend zijn er wolkenvelden en zonnige momenten, maar er valt ook af en toe wat regen. Er ontstaan stapelwolken en vanmiddag groeien die uit tot buien. De buien komen verspreid over het land voor en er is daarbij grote kans op onweer. Ook kan er hagel bij voorkomen en kan in korte tijd veel water vallen. De noordelijke helft van het land heeft de grootste kans op stevige buien. De temperatuur stijgt vanmiddag tot een graad of 24 en de wind is vandaag zwak en waait uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond neemt de bewolking wat toe en volgt later een buienstoring... waarbij vooral over de noordwestelijke helft van het land een aantal stevige onweersbuien trekt. De minima liggen vannacht rond 14 graden. Morgen zijn er zonnige momenten, maar ontstaan opnieuw een aantal buien. Tot met wat meer wind en maximaal rond 21 graden, wat frisser dan vandaag. Na morgen neemt de neerslagkans langzaam wat af. Komt er wat meer zon en lopen de temperaturen geleidelijk wat op. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Goedemorgen, als u net inschakelt. Fijn dat u luistert. Dit is de zondag. Naast mij zit Sonja de Pauw-Gerlings. Zij is al 32 jaar kinderrechter in Rotterdam. Het eerste half uur hebben we het met u gehad, mevrouw de Pauw-Gerlings... over ja, zijn er al boeven of boefjes die u tegenkomt. Wat is een misgaan in de opvoeding? Kunnen we daar met z'n allen niet iets scherper op zijn... in plaats van dat we u dwingen om zo streng mogelijk te straffen? Um, ja, wat u zei, hè? Vooral, vooral die peuterjuffen, eh, begin van de schooltijd, ouders... op dat moment moeten we alert zijn. Eh, eh, kunt, kunt u daar een voorbeeld van geven waarvan u zegt... nou ja, daar zie je dat het nodig is? Ja, wat een aardig voorbeeld hoe ze dat op school toch goed zien. Er is in Amsterdam een aantal jaar geleden een breed onderzoek geweest op wat scholen. En daar hebben ze de kinderen, de leerlingen, een aantal jaren gevolgd. En ze hebben natuurlijk een nulmeting gedaan. En dan geloof ik een jaar later, en dan twee jaar later weer. En uiteindelijk die hele periode gevolgd. En voordat ze daarmee begonnen hebben ze allemaal vragenlijsten voorgelegd aan de docenten en aan de ouders. Um, en uh, nog daarvoor hebben de docenten uh, lijstjes gemaakt van hun probleemleerlingen. Die zij zagen als probleemleerlingen. En daar hadden ze de namen van opgeschreven. En toen al die vragenlijsten zijn ingevuld en uh, bekeken door de, door de professor en uh, zijn uh, studenten. Toen bleek eruit dat die leerkrachten dus feilloos gezien hadden. Hè? Die hadden gewoon op hun uh, ervaring, wisten ze precies de kinderen met mogelijke toekomstige problemen eruit te pikken. Ze peulen uh, voor ze. En ja, ja, dan denk ik, ja, en waarom doen we daar niks meer niks niet meer mee? Hè, met deze kennis en ervaring van uh, leerkrachten. Ja, wat u betreft graag. Ja, zeker. Ja. Ja. Iemand bij, dat, bij wie dat misschien helemaal niet is gebeurd is uh, Samira. We kennen zijn naam. Uh, lid van, wat is gaan heten de Hofstadgroep. Een vermeende terroristische organisatie. Een aantal jaren geleden. Um, nou, laten we om te beginnen even luisteren naar een uh, uh, korte quote... waarin we hem zelf ook horen. En zijn vriendin. Dit leeftijd speelt geen rol. Eén wat hij in dit leven moet doen, is het goed doen en dat is voor hem jihad doen. Ja, wat ik in 2003 daar wilde gaan doen, daar heb ik al een verklaring over afgericht. Ik zei van, als zij net, tegen mij zeggen, ja, we hebben iemand die ons kleren nodig, we hebben iemand nodig die ons kleren moet, dan dan was ik kleren. Als zij zeggen, ja, we hebben iemand nodig die op ons dak oplet of militair aankomen, dan doe ik dat. Als ik terug moet schieten, dan doe ik dat. Ja, Samir A hoorden wij. Eh, misschien wel de meest eh, intense zaak die u hebt meegemaakt... in uw eh, leven als kinderrechter in Rotterdam. Niet? Nou ja, dat kwam meer door de media-aandacht eh, ervoor. Nou, maar eh, dat weegt wel mee, lijkt me. Ja, ja toch dat, nou, dat gaat toch wel een beetje langs je heen. Gelukkig maar, hoor. Dus daar heb ik eigenlijk nog heel veel last van gehad. Nee, zaken waar... Eh... Met zwaar gewonden of uh, slachtoffers of dodelijke slachtoffers. Dat, dat ja. hakt het toch wat meer in. Maar samen, het was, het was wel een, ook een interessante zaak. We hadden het net even over uh, uh, intelligentie van uh, verdachten. En, uh, nou, deze jongen die deed het best aardig op de HAVO. Ja. En eigenlijk door. Uh, en dat heeft. In de kranten gestaan. Dus ik, uh, ik vertel zeggen. niks nieuws. Ja, ik wil even voorzichtig zijn, natuurlijk. Ja. Maar um, hij had een, een, een ziekte. Um, waardoor hij nogal van school moest verzuimen. Daar was hij een keer blijven zitten. En het, uh, het jaar daarna hing er dus heel veel vanaf. En toen kreeg hij op school. Uh, niet de hulp die hij uh, ja, hoopte te krijgen, verwachtte te krijgen. Um, en dat was, uh, dat, dat was heel erg voor hem. Daar heeft zijn vader op een gegeven moment over de, tegen de politie over verteld. Um, ja, en toen is hij... Het was, het was een puber, hè? En toen is hij um, met een vriendje... Nou ja, wilde hij een, een opleiding krijgen. Nou goed, het verhaal, dat, dat, dat kennen we. Ja. Um, ja, als puber. Pubers die willen wel vaker um, wat eigenaardige dingen doen. Die hebben soms hun uh, grootse plannen. Uh, ja, en voor hem ging dat in een richting die wij buitengewoon onwenselijk uh, vonden. en terroristisch nog terroristisch noemen. Ja, die we terroristisch uh, noemen, ja. Um, uh, u hebt ja, hem een, was, een aantal zittingen meegemaakt, hè? Um. Ja. Ontwikkelt zo'n jongen zich? Ja, ja, de eerste keer. toen was je op raadkamer... zat hij nog maar net vast. Toen was hij. Uh, uh, nog geen 18. Een ontredderd jochie. En elke keer daarna. dat was dan ongeveer om de, om de 30 dagen, zeg maar. dan uh, zagen we hem terug en. Uh, uh, ik, ik zag hem verharden, hij veranderde qua uiterlijk. Hij ging er meer uitzien, zoals een, uh, zoals een echte terrorist geacht wordt eruit te zien. Maar dat is, was een, voor mij een metamorfose. Die jongen die was, uh, was echt van, van puber, werd hij opeens nou ja, semi-volwassen. Hoe kwam dat? Uh, omdat hij, uh, ja, dat is, dat is mijn visie. Oh, en ik ben uh, geen pedagoog, alleen maar jurist. Maar ik denk omdat hij zo werd aangesproken door de, de politie uh, Hij uh, las natuurlijk ook wel uh, iets uit de krant, hoewel hij uh, nou vrij lang. Uh, en dat verboden werd. Maar goed, zijn advocaat uh, hield hem natuurlijk ook wel op de hoogte... van hoe het gezien werd. Ja, hij werd beschouwd als dé grote terrorist. En dan ga je, je ook zo gedragen. Daar hebben we meer voorbeelden van. Uh, Moerad B. bijvoorbeeld, de jongen die... Uh, dat, dat was geen Rotterdamse zaak, maar... Uh, die de, de, de conciërge op school uh, heeft doodgeschoten. Uh, die uh, zagen mensen die daarbij waren op zitting gewoon letterlijk veranderen... toen hij zag hoeveel mensen daar in de zaal zaten voor hem. Dat doet iets hij, Ja, en dat, dat is nee. natuurlijk niet hem Zeker niet als je, als je nog een puber bent. Nee. Had dat vermeden kunnen worden? Want u zegt eigenlijk... De... ons systeem doet zo'n jongen verharden. Nee, dit... Dit, nee, normaal gesproken niet. Nee, dit was een bijzonder geval. Uh, bij, de, bij deze jongens is het gebeurd. Nee, in het algemeen is dat niet zo. We hebben uitstekende uh, jeugdpolitie... die de jongeren op een uh, bij de leeftijd passende manier verhoort, aanpakt. Uh, nee, ik, over het algemeen doen we dat goed in Nederland, ja. denk ik. Ja. Ja, er was in, in die tijd een intens maatschappelijk debat... over, uh, nou ja, over ja. deze terroristische cel die uh, gelukkig opgerold was, uh, ontdekt was. Um, iedereen had een opvatting over wat er moest gebeuren... Er er moesten strenge straffen komen. U hebt hem vrijgesproken. Was ja, dat... nou, ik was het niet alleen. Hè? Met z'n drieën hebben we dat gedaan. Drie ja. rechters. Later samen. later ook het Hof, trouwens. nu de, de voorzitter was, mag ik, het ik zo was zeggen. Ja. Ja. Was het moeilijk om hem vrij te spreken? Uh, van, van het hoofdfeit hebben we vrijgesproken. Er waren nog wat uh, bijkomstigheden. Er waren wat de wapens, de wapenonderdelen thuisgevonden. Uh, er was trouwens ook nog iets met een inbraak in een, uh, in een supermarkt. Uh, maar van het hoofdfeit waar iedereen naar keek... Uh, daar is die van wegens. Uh, gebrek aan uh, bewijs voor ja, het feit wat hem te lastig legt uh, was, uh... was. Was het in die zin voor u een hele eenduidige zaak? Gebrek aan nee. bewijs? Nou, je, je zet wat plussen en minnen... en je maakt je mind op, je zegt, het is te dun, kunnen we niet veroordelen. Uh, nee, dat, dat was het zeker niet. Het was een, een feit, ja, het gaat om het voorbereiden van een, uh, van een ernstig feit. En dat was uh, in ontwikkeling. Uh, de wet was niet zo heel lang daarvoor aangepast... en ging in de richting dat ook voorbereidingshandelingen... strafbaar uh, werden gegeven gesteld. Um, ja, viel dit nou onder de voorbereidingshanden? Wanneer is iets zo ver uh, dat je kan zeggen, uh, ja, iemand kan niet meer terug? Of dus bijna goed. Daar, daar spitst het zich ja. op toe. En, ja, dat was uh, helaas. Dat was uh, qua bewijs, uh, was het best een, uh, een moeilijke zaak. Ja. ja. Er is over gediscussieerd achter de schermen. U zei net, dat deden we met z'n drieën. Eh, nou, hoe die verhoudingen precies liggen, daar doet een rechter geen uitspraken over. Dat klopt. Ja. Maar er is wel een pittig gesprek plaatsgevonden. Het lijkt me dat je dan ook aanloopt tegen persoonlijke verschillen, inschattingen, taxeringen. Um, ja, juristen bekijken het natuurlijk behoorlijk juridisch. En uh, daar uh, vond onze uitspraak uh, bijval. Um, ja, Tevoren, de meeste mensen, ook juristen, hebben het natuurlijk uit de kranten. En dat gaat dan een bepaalde vanuit de media. En dat gaat een bepaalde kant op. En dan denk je, nou, dat, daar zal wel uh, een, een flinke straf uitrollen. Maar goed. Mensen die daar gingen kijken naar het vondst, die, die lazen ja. wel dat dat er gewoon niet in zat. En ja. daar hadden we bij van. Maar ja, bij, ik kan me dat wel voorstellen. De, de, de mensen, de man uit de straat, dat die overvallen werd door deze vrijspraak ja. en niet begreep. dat. Laat ik het zo ja. vragen. Zat in het feit dat u vrijspraak vroeg ook iets van. U bent een kinderrechter die graag kiest voor een straf die effectief is bij de jongeren die. Niet leidt tot verdere verharding, maar eerder leidt tot een duwtje in de goede richting. Nou ja, daar legt u wel de vinger op een, uh, op een tere plek. <laughs> um, ja, dat, dat is zo. Laten we nu even los van, uh, van Samenier A. Want is, dat is moeilijk, om, hè, omdat uh, we daar natuurlijk met z'n drieën over oordeelden. Maar laten we zeggen, in zijn algemeenheid. Um, denk ik dat het uh, het beste is wanneer een jongere uh, iets, iets verkeerds gedaan heeft dat hij dan ook daar een tikje voor op de vinger krijgt... Eh, om daarvan te leren en eh, beseft dat hij de schreef overgaan is... en daar ook ja, voor moet boeten, zei het dan op een milde manier. Eh, in elk geval dat hij begrijpt dat die daad verkeerd was. En ja, je hebt wel eens zaken waar we eigenlijk allemaal goed aanvoelen... dat iemand het gedaan heeft, maar er toch eh, gebrek aan, aan technisch bewijs is. Ja. ja, en dan volgt dus ook een vrijspraak. Maar waarom noemt u het net een tere plek? Uh, ja, omdat als jurist moet je zeggen... ja, geen bewijs, dan houdt het gewoon op. Uh, en, uh, maar de werkelijkheid is gecompliceerder, voor u? Uh, ja, omdat ons, ons jeugdrecht uh, toch wel die opdracht heeft... Uh, van de, de pedagogische taak. En kijk, bij volwassenen heb ik daar niet het minste probleem mee. Als, iemand, als het, het bewijs er niet in zit, uh, dan is het vrijspraak... en dan houdt het op, hoewel... Uh, dat ook soms iets gecompliceerder ligt... dan het zo nou maar even gezegd wordt in een paar woorden. Maar bij jongeren, um, ja, en natuurlijk als er vrijgesproken moet worden... dan moet dat ook, dan moet dat ook gebeuren. Want nou ja, daar ben ik natuurlijk ook uh, jurist genoeg voor om dat te vinden. Maar dan zou ik wel graag willen dat uh, dan toch al is door de advocaat of door de ouders of door iemand... toch op een ander moment aan die jongeren duidelijk gemaakt uh, wordt... dat het verkeerd was dat die jongeren niet aan overhoudt. Zoiets van, nou ja, als ik nou maar mijn mond blijf houden... als ik nou maar blijf ontkennen en er is onvoldoende bewijs... dan kom ik er lekker mee weg en dan heb ik ze allemaal, uh, ja. allemaal tuk. En dan zie je ze ja. soms met zo'n zo uh, ja, overwinningsgebaar... Uh, uh, wat we van A ook allemaal gezien hebben, de zaal verlaten... Dat zijn voor en, u de meest dat vervelende zaken. Ja, Want dan hebt ja. u het gevoel, ik bereik niks. Ja, precies. En die heeft hier dus niks van geleerd. In tegendeel, die heeft hiervan geleerd... dus een soort aanmoedigingspremie op doorgaan met uh, criminaliteit. Ja, ja. U hebt ons veel verteld. Uh, we gaan even iemand anders aan het woord laten. Dat is onze dichter, Paul Borgreven. Want de gewoonte is in dit programma dat wij een dichter vragen... om een gedicht te schrijven over de hoofdgast in deze uitzending. Oh. <lacht> Dichter bij de zondag. Het schoffie. Voor Sonja de Pauw Gerlings-Durren. Kinderen krijgen is weinig moeilijks aan. Een kind is een onafwezen, onbeschreven. Een lijf zowel met schoon als vuil verweven. Door de opvoeding moet het verder gaan. Schoon opgepoetst, het vuil afgeslagen. Maar dat pleegt ingewikkelder te zijn... En bij gebrek aan regel, rust en rein... mag het kind zich van het pad te wagen. De straat op. Van kattenkwaad tot rottigheid. De lieve onschuld is dan snel verloren. Het nare jeugdcrimineeltje geboren... dat op een boze dag wordt voorgeleid. In een kamer vol rechters en advocaten. Een jochie versus de Nederlandse staat. Dat de zware ernst... Half en half ontgaat. Zelf nog amper woorden heeft om te praten. Misschien met een petje en een schrampere lach. Daarmee houdt hij zijn diepste wens verborgen. Dat er iemand is die voor hem wil zorgen. Zodat in het kind de mens ontkiemen mag. Gedicht van Paul Borgheven. Complimenten, ik durf niks meer te zeggen. Dat is echt mooier, kan het niet beschreven worden. Maar u schreef wel wat op. Dat ik het heel graag wil hebben, het gedicht. Dat ik dat niet moet vergeten te vragen. Daar gaan we voor zorgen. heel heel raak. Mooi, mooi. Het gedicht is vanaf morgen na te lezen op onze website. EO.nl slash dit is de dag. that you can't become a man on your own what you need might be a girl to see the other half of the world then you can be a man just like me They come and go so fast Farewell, drifters, little boy. Naast mij zit Sonja de Pauw-Gerlings, al 32 jaar kinderrechter in Rotterdam. Dit voorjaar nam ze afscheid, maar ze werkt gewoon door. Eens in de twee weken is er nog steeds een zitting. Um, mevrouw de Pauw-Gerlings, ja, ik heb me laten vertellen... dat u um, nog wel graag een uh, land zou willen breken voor wat we noemen bemoeizorg. Wat is dat eigenlijk? Um, ja, dat is dat, dat uh, professionele opvoeders... Um, ouders uh, steunen, maar dan... wel om een verplichte uiteindelijk... als ouders dat niet uh, met beide handen aangrijpen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat zou eigenlijk zo moeten zijn, denk ik. Maar wanneer ze dat niet doen, dat ouders daar dan verplicht... Uh, toegesteld kunnen worden. Ja, ja. want uh, Laten we voorstellen, ik maak er zelf een potje van thuis... in de opvoeding. Uh, op welk moment... komt er iemand bij mij aanbellen en uh, zeggen... wij gaan hier eens even een ernstig ges gesprek... met u over houden? Um, ja, zo zou het uh, misschien kunnen. Nou, ik denk dat het echt al heel vroeg uh, moet beginnen. Al op het consultatiebureau. En het, het, ja, ik heb me wel eens eerder ook mijn verbazing erover uitgesproken... dat wij in Nederland het uh, echt heel vanzelfsprekend vinden... om uh, met je baby uh, elke paar maanden daar uh, naartoe te gaan. En dan uh, nou je nog blij zijn wanneer er zo'n hele grote injectie in die schattige roze babybelletjes uh, verdwijnt. Um, dat hoort er allemaal bij. Terwijl wanneer zo'n uh, arts op het consultatiebureau... Iets zou zeggen over ja, ik vind dat uw kindje toch een beetje vreemd reageert en een beetje schrikachtig, en dan uh, willen we dat eigenlijk helemaal niet horen. En daar zit iets raars in. Waarom willen we nou die, die uh, vaccinaties wel en waarom willen we uh, verstandige adviezen over opvoeding, waarom willen we die niet horen? Dus daar zou ja, om te beginnen, een omslag in moeten komen en dat moeten we met z'n allen doen. Um, is het is, is, is, is, is wel uw taak als kinderrechter om daar iets over te zeggen? Nee, u helemaal wel... niet. Nee, u vraagt het mij. U zegt het dan ook. Ja, nee, maar ja ik het... heb dat natuurlijk wel bedacht. Ja, nou ja, ik heb dat natuurlijk ook van pedagogen. En uh, ik, nou ja, ik mag het u uh, hier iets zeggen. En ik ben er echt van overtuigd dat, dat je daar moet beginnen. En dat is natuurlijk dan helemaal de andere kant uh, uh, dan waar, waar ik mee bezig ben. Uh, ja... Maar misschien omdat ik graag toch wel wat minder werk wil hebben. Ja. Vroeg beginnen, duidelijk maken dat, dat adviezen er gewoon zijn... om het, ja, er een prettiger kind van te maken, om het voor iedereen beter te maken. En als, de meeste ouders zullen dat ook wel aan willen horen. Of ja, nou veel ouders. En doen ze dat niet en gaat zo'n kind dan... Echt raar gedrag vertonen, nou ja, dan moet het met een beetje meer uh, drang gebeuren. Ja, ja. Is het letterlijk zo dat u inderdaad, dat uw taak beperkt is tot? Uh, het uitspreken van straffen over uh, kinderen die zwaar over de scheef zijn gegaan? Of bent u wel degelijk ook af en toe betrokken bij de zaken die daarvoor spelen... of die er verder rondom zo'n kind spelen? Ja, ja. Als, als kinderrechter uh, doe je niet alleen maar uh, strafzaken... en dan hebben we het dus over kinderen van boven de twaalf die over de scheef gegaan zijn... maar doen we ook kinderbeschermingszaken... En het is het belangrijkste onderdeel dat wij onder toezichtstellingen behandelen. Verzoeken van Raad voor de Kinderbescherming tot onder toezichtstelling van een kind. En dat kan dus al zijn, zelfs van de ongeboren baby, um, dan neemt tot een, 18 jaar. Ja, en in dat geval wordt er een voogd aangesteld? Dan wordt er een, ja, een gezinsvoogd uh, benoemd van de gezinsvoogdijinstelling. Die dan samen met de ouders zoveel mogelijk... Um, uh, ja, de opvoeding uh, ter hand neemt. Ja. En uh, heel dikwijls is uh, het niet meer mogelijk om een kind thuis te laten zijn. En dan wordt er eveneens een machtiging uit huisplaatsing gevraagd. Ja. En dat kan zijn in een pleeggezin, te huis. Maar dat zijn toch prachtige vormen van pittige bemoeizorg. Wat wilt u dan ja. meer dan dat? <laughs> uh, ja, Niet alleen ik, maar uh, ook onze wetgever uh, vond dat uh, dat ingrijpen soms te laat gebeurt... En uh, mede om die reden komt er binnenkort uh, een wetsuitbreiding. En niet alleen maar de ondertoezichtstelling kan je dan uitspreken... als het echt toch wel ernstig mis is met kinderen. Dat staat ook in de wet, als een kind ernstig bedreigd wordt in de opvoeding. Maar komt er de maatregel van opgroeiondersteuning. En uh, dat is meer een opvoedmaatregel... Uh, die bedoeld is korter te zijn, lichter te zijn. Die, uh, ja, waarvan we dan allemaal hopen dat ouders dat als minder stigmatiserend uh, ervaren... Um, wat eerdere, lichtere hulp... Uh, wanneer het niet gaat om echte, zware, brede problematiek... maar wanneer het bijvoorbeeld om één probleem gaat. Zoiets als het kind wil niet naar school. Nou zijn dat eigenlijk altijd problemen... die samenhangen met achterliggende problemen. Maar goed, je pakt dan het symptoom. Hè? Uh, en daar probeer, dat probeer je aan te pakken. En daarmee natuurlijk ook de achterliggende problematiek. Maar ja. dat uh, wordt dan misschien wat makkelijker aanvaard... en misschien dan wat eerder uh, toegepast. Ja. Dat want, is wel de gedachte. Ja, ja, want zit hem daar de bottleneck? Dat het zo moeilijk is voor ouders om te accepteren dat iemand zich gaat bemoeien ja. met hun eigen persoonlijke Zeker. opvoeding? de Me meeste ouders zien dat als een heel zware ingreep. Ja. Ja. En dan kan ik het, als ik de maatregel opleg, probeer ik hem ook een beetje te verkopen. Hè, dat het echt bedoeld is als steun. Dat is ook zo. Het is bedoeld als steun. Maar ouders ja, wat, denken wat, vaak: wat, wat ja, ze volgen stappen uit huis. Um, ja, dat, dat zij het gezag houden. Hè, want de ouders denken vaak: oh, daar heb ik niks meer te zeggen. Nee, ouders houden het gezag. Als, het, als ze mee blijven werken en het, uh, het gaat niet echt veel slechter... dan wordt dat kind niet uit huis gehaald. Het is echt bedoeld als steun bij het opvoeden. Ja. He, bij wat oudere kinderen, kinderen van 15, 16... die wegloopgedrag vertonen, is het een heel andere aanpak natuurlijk. Maar bij de jongere kinderen is het echt bedoeld... om de ouders te helpen bij de opvoeding. Ja. Maar dan verplicht. Ja. Ligt daar eigenlijk niet de echte klus die geklaard moet worden? Ik, ik zit er telkens even te spiegelen met uw verantwoordelijkheid... U mag een straf uitspreken, u mag nee. hopen dat het een beetje helpt. Dat is ja. wat u wilt, ja. dat het een duwtje is in de goede richting. Maar ja, ik zeg maar even, de kans erop lijkt me niet altijd even groot. Want het is maar ja. er is al zoveel ja. gebeurd daarvoor. Precies. Ja, ja, ja. iets wat in. 14, 15 jaar is scheef gegroeid. Dat krijg je niet een korte tijd weer goed. Ja, uh, ja dus, dus vroeg beginnen. Ook met dit soort uh, hulp. En ja. Ik, ja, ik, ik hoop dat die nieuwe maatregel. Uh, ja, dat die inderdaad brengt wat we ervan hopen. Ja, iets anders is dat we natuurlijk wel de hulpverlening goed op orde moeten hebben. Want dat wordt er terecht euh, door tegenstanders geroepen, die zeggen... nu is het al zo als een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken... en dat is dus in gevallen van ernstige bedreiging in de opvoeding, in de opgroei... dan euh, duurt het soms maanden voordat er een gezinsvolgt beschikbaar is. Hè? En dan komt ja. zo'n gezin op de wachtlijst te staan. Ja, ja, als daar geen verandering in komt... dan kunnen we allerlei maatregelen verzinnen en opleggen wat we willen... maar ja, dan gebeurt er natuurlijk toch niet echt wat... Ja. Als ik u als kinderrechter dit hoor vertellen... en ik hoor u eerder in het interview zeggen... Ja, ik houd eigenlijk wel van die boefjes... dan kan ik me bijna niet voorstellen dat u in de loop van uw carrière... niet een keer hebt gedacht, ik zou, ik zou er nog wel wat bij willen doen... als het gaat om die jeugdbescherming, gezinsvoogdij of iets dergelijks. Heeft dat aan u getrokken? Um, ja, maar het, het vak is, uh, is te mooi om... Uh, om daar. Nee, ik, ik doe er ook wel wat, wat andere dingen omheen. Maar uh, nou, iets heel anders, zoals uw collega mij suggereerde... waar ga je niet in de politiek, dat werp ik toch maar uh, wat van mij af. Ja, ja, het kinderrecht is boeiend genoeg voor u. Zeker. Ja, u ja, hebt het al die jaren het, gedaan. Ja, en dan kan je naar, valt nog zoveel te doen. Ja. Ja, ja, alleen maar meer? Ja, niet hoop ik in aantallen meer, maar met, met meer aandacht. Betere manier. Zoiets als... Uh, waar we, ook al ja, toch al jaren uh, proberen meer van te maken. Dat is de bemiddeling tussen uh, daders en slachtoffers. Uh, herstelrecht, uh, mediation, hoe je het noemen wil. Dat, uh, daar zouden we meer aan kunnen doen, denk ik, in Nederland. Dat sowieso... Um ja, als wij zo praten en, en ik wat, wat eenzijdig op de, op de boefjes focus. Uh, ja, er zijn natuurlijk wel slachtoffers, hè? dat moeten we wel blijven bedenken. En, uh, Daar uh, heb ik het nauwelijks over gehad in dit ja, in ieder geval. Ja, maar goed, ja. uw, uw kant van de zaak is toch meer gericht op die daders. We gaan het afsluiten. We gaan naar het uh, Dit is de Zondag gastenboek. Waarin onze gasten altijd schrijven hoe een ideale zondag eruit ziet. U kwam uh, strak tegen zevenen binnen. Een uh, uurtje geleden. Dus zo heel veel tijd hebt u niet gehad. Maar hoe ziet uw ideale zondag eruit? Ja, ja ik heb daar net even gauw over na kunnen denken. Um... Ik, ik, aan het uh, niet meer werken moet ik nog een beetje wennen. Dus uh, die vele jaren was mijn zondag over het algemeen zo uitslapen. Uh, tot, uh, tot half negen. En dan heb ik het wel over de tijd dat er geen kinderen meer thuis waren. Want dan uh, was uitslapen er in de verste verte niet bij. Die waren altijd al heel, heel vroege vogels. Mm. Maar um, de tijd daarna uitslapen half negen. Dan uh, joggen. Ik heb een ontzettend uh, leuke uh, jogclub. Uh, uh, we skiën ook uh, jaarlijks gezamenlijk. En ik verheug mij al... Uh, nou, dat begint eigenlijk al vrijdag. Dan ik ook zondag leuk weer met de club... Uh, een rondje hardlopen om de Kraansplas. Plas. Ik doe het regelmatig ook wel in mijn eentje. En daar is ook helemaal niks mis mee. Maar met die groep is het altijd wel erg uh, plezierig. Ja. We moeten dan altijd even bijpraten eerst. En dan raken we al vrij snel buiten adem. En dan gaan we uh, wat rekken. En dan lopen we weer verder. En na afloop drinken we een kopje koffie met elkaar. Uh, dat is dan een heel, voor mij een uh, buitengewoon plezierig uh, begin van de zondag. Ik hoop het over straks uh, nog even te kunnen doen. Uh, dan de brunchje. Uh, dat is meestal uh, of ik ontbijt helemaal niet of dat is altijd gauw gauw. Maar op zondag neem ik daar dan wel even de tijd voor. Daarna de kranten inhalen waar ik een groot deel van de week niet aan toegekomen ben. Uh, een kopje koffie erbij, ook heerlijk. Dan de sociale contacten, waar die er toch vaak bij ingeschoten zijn in de loop van de week. Een belletje hier, een, uh, een paar mailtjes, een, uh, een, een, een sms'je. Of er, ja, ergens even op bezoek gaan... Iets meer uh, werk maken van het, uh, het bereiden van het avondmaal. Uh, dat is ook wel een, uh, nou, iets waar dan eens even de rust voor is. En uh, ja het uh, alweer voorbereiden van uh, werk, cursus, uh, de week die daarop volgt. ja Want u hebt afscheid genomen als kinderrechter, maar u bent er nog steeds. Is er in uw zondag veel veranderd? Het, is, het, is al, het kan allemaal wat rustiger. Ja, ja, en een wat kalmer tempo. En dat is best wel plezierig. Dat ja. vindt u niet heel erg, nee. Sonja de Pauw-Gerlings, kinderrechter in Rotterdam. Heel hartelijk dank dat u dit uur bij ons was... Met ons hebt willen delen hoe u uw werk hebt vormgegeven en beleefd al die jaren. Hartelijk dank. Okay. Um, als u dit gesprek wilt terugluisteren, dan kan dat via onze website, eo.nl/slash dit is de zondag. Het is straks acht uur en daarna op deze zender Vroege Vogels, Ivo De Wijs. Um, we dragen het stokje aan jullie over. Ja, dankjewel, Embert. Uh, uh, ik ben dan wel stokkoud, maar het programma is in hoge mate nieuw uh, uh, deze keer. We hebben een nieuwe film, en die nieuwe film heet De Nieuwe Wildernis. We hebben zojuist ontdekte planten, maar liefst twee gloednieuwe planten. We hebben een nieuwe columnist en we hebben een nieuwe bijdrage van Maart Smeets over de Animal Olympics. Maar zoals je waarschijnlijk ook al weet, de natuur is altijd weer nieuw. En hij is nooit zo nieuw als bij ons op deze vroege zondagmorgen. Graag tot straks na acht uur.